Uur. Dit is Lieselol Thomassen met het NOS-journaal. Zwaarder worden gestraft. Met een nieuw wetsvoorstel moet de strafmaat worden verhoogd, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat bijvoorbeeld om rijden onder invloed of zonder geldig rijbewijs en het doorrijden na een ongeval. Blok wil ook dat de politie meer bevoegdheden krijgt om doorrijders op te sporen. Hoe hoog de straffen moeten worden is nog niet duidelijk. Het wetsvoorstel volgt op een onderzoek over straffen na zware verkeersovertredingen. De onderzoekers waren zeer kritisch over de strafmaat. Unilever heeft in de eerste zes maanden van het jaar een winst geboekt van 3,3 miljard euro. Het bedrijf draaide een omzet van 27,7 miljard, een groei van 5,5 procent ten opzichte van vorig jaar. Die groei komt door hogere prijzen, er werden niet meer producten verkocht.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 Het weer bewolkt met af en toe zon. Vooral in het zuiden en oosten komen nog enkele buien met kans op onweer voor. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het... N ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staan de files bij Amsterdam op de A5. hoofdweg Amsterdam voor de aansluiting met de A10 over 3 kilometer. Een kwartier vertraging. Er ligt een modderspoor op de rechterrijstrook. En na een ongeluk op de A10 tussen Osdorp en Amsterdam over Amstel 7 kilometer. Een kwartier vertraging, de rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersin.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zin in zee. Zandvoort. Een zomerheids. Z-FM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de Watertoren. Despacito. Mami, yo sé que te va gustar. Despacito. Mami, yo sé que te va encantar. Mueve dale, va. ZFM, Zon zee, Zandvoort en Zomerrit Je te séduirai,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 Ja, je This may Es que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Tigua Ve que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh tú, tú eres el mar y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso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 y hacer de tu cuerpo todo.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 Bedankt I'm a